En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dan het wel met het NOS journaal.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 And I'm the stranded in ice The stage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 Het nummer kan op stand tijdens het programma De Zomer voorbij vorig jaar. John Eubank was de gast en heeft dus samen met de 3 J's dit liedje geschreven. Een prachtig nummer, Geloof in het Leven. Twee dezelfde nummers... Het, het originele liedje en in een ander jasje gestoken door een andere artiest. Dat is de definitie van de dubbelhit. En um, ja, we hebben een heel bekend geval uh, deze week: de uh, Kings of Leon, een grote Amerikaanse uh, pop-rockband.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 Someone like you and all you need know.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 Ik hou die dat is niet de end. Eén moment. Ik zit weer echt te kloteer. Oh dat is uh, ongelooflijk. Dat is hem. Komt hier. Klein stukje.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 Of ze heeft een andere fissagisse aangenomen die je misschien wel wonderen kan verrichten. Nou ja, allemaal van die non-nieuwtjes heb je natuurlijk in koekomertijd. Hou je altijd, zometeen straks natuurlijk meer. Steeds met de ondeugd op mijn gezicht Was ik als kind altijd op straat Speelde graag door tot het avondlicht.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 Gedamst. Ik hoop dat je het. Loopt.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 106.9. Zie Laat me leven. En daarvoor... Rock and roll! Tina Turner, Brian Adams... En It's the Only Love. Je kent vast wel de strenge juryvoorzitter uh, eigenlijk... van de Amerikaanse idols... X-Factor, Amer of uh, England's Got Talent. Hij heeft met alles meegedaan. Simon Cowell. Hij lag niet zo heel snel... maar ik heb nu een filmpje gezien... waar hij heel erg moest lachen. Nou...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 het komt, shit, kon je me nou, maar zien Ik word nagedaan, de mannen en van verdienen Ik heb mijn hele eigen shit vanuit het heeft niets gebaat Dat zoveel dingen die ik jou nog wil vertellen Ik mijn brief van jou. Ben.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 en ik doe nu wat ik wil, net als jij het daar gewild had Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad Want ik heb alle creatieven van jou zijn zoveel ik dingen die ik jou kan vertellen In mijn boek van jou de ballen hou ik kijk mezelf, ik liet je kijken door mijn ogen. Als ik tover kon, ik zou nog even met je lopen, als je gewoon op bestond. Maar alles is nu veranderd en jij bent niet hier. Uh -huh. Daarom roep ik nu nog haaien je bij het drinken van bier. Uh -huh. En je weet ik heb nooit tegen bij bijgepast. Ik was al een, bad, een beetje in de kleuterklas en ik haatte dat, ik haatte jou omdat die die ik wist dat ik geen had en jij gewoon dezelfde problemen had. Maar ik heb zoveel positiefs positief van jou, dus daarom ik bied ik mijn excuses aan Ik ben brief van jou. Almost there.